Verslaggevers van een Britse krant deden zich voor als lobbyist... die het WK voetbal van 2018 naar de Verenigde Staten wilde halen. FIFA-functionarissen uit Nigeria en Tahiti... zouden een half tot anderhalf miljoen euro voor hun stem hebben gevraagd. De FIFA is een onderzoek begonnen. Het weer vanavond en vannacht koelt het op de meeste plaatsen af tot rond het vriespunt. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen overdag eerst droog met in de loop van de dag vanuit het noordwesten regen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS... Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met nu. Tep zeppie. Welkom terug bij Peaceful Radio. Aflevering 694, uur 2. We zijn begonnen in de Presents of Light van Terry Oldfield. Het oorspronkelijke label New Earth Records tot ons gekomen via Osho.nl. Veel luister plezier voor dit tweede uur. muziek van Eagle, Finding Breath en zo heet deze CD. Instrumental, Column music, zo noemt hij het zelf. Van het label Phoenix Muziek. We gaan eruit met uh, hele andere muziek van het uh, Osho label. Deva Premal samen met uh, Myten, More Than Music. Goed. Ik zeg uh, hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Benno Veugen. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. En wil je het allemaal nog eens naluisteren, dan kan het op www.peacefulradio.eu. En daar vind je de zes uitzendingen voor als je wat gemist hebt. En dan wil je het nog eens nalezen op www.zfmzandvoort.nl. En daar vind je de playlist van Peaceful Radio. Een hele goede nacht. Dag. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Annemarie marie Rozing met het NOS-journaal. In Frankrijk sluiten de vrachtwagenchauffeurs zich aan bij het landelijke protest... tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. Ze gaan over een paar uur snelwegen blokkeren... De spoorwegvakbonden voeren actie vanaf morgenochtend, waardoor veel treinen niet zullen rijden. Door de actie zitten veel benzinestations zonder brandstof. De betogers zijn tegen het regeringsvoornemen om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 tot 62. Belgische spoorwerkers hebben voor 24 uur het werk neergelegd. Ze doen dat uit protest tegen de re reorganisatie bij het goederenvervoer, die volgens de bonden honderden banen gaat kosten. Nederlandse intercitytreinen gaan nu niet verder dan Roosendaal. En de Thalys van Amsterdam naar Parijs rijdt helemaal niet. Duizenden vrouwen hebben in Congo gedemonstreerd tegen verkrachtingen. Ze hielden een protestmars die werd aangevoerd door de vrouw van president Kabila. In het oosten van Congo vechten rebellengroepen tegen het leger. Volgens de VN zijn in dat gebied zeker 15.000 vrouwen verkracht. De demonstranten eisen meer bescherming van de VN Blauwhelmen. In Israël wordt gevierd dat 100 jaar geleden de eerste kibboets is gesticht. Op die kibboets in het noorden van Israël kwam het kabinet van premier Netanjahu voor een speciale zitting bijeen. In Israël zijn meer dan 250 van dit soort socialistische dorpen gesticht, waarin alles collectief werd gedaan, zowel het werken op het land als het opvoeden van kinderen. Tegenwoordig functioneren de meeste kibboetsen als gewone bedrijven. FIFA-voorzitter Blatter noemt het mogelijke omkopingsschandaal bij het uitvoerend comité